Так начался новый звездный эксперимент советских исследователей космоса. Uh, de Russische ruimtevaart is, uh, begint hoofdzakelijk in 1971 pas zijn uh, grote functie te krijgen... ...doordat uh, op dat moment uh, een ruimtestation van het type Salyut gelanceerd wordt. Uh, de Salyut uh, had voor de eerste keer de mogelijkheden om mensen een langere tijd in de ruimte te houden. En in de loop van de 15, 18 jaar dat dit systeem uh, gehandhaafd heeft, is de tijd van... 23 dagen na 236 dagen verblijf in de ruimte gegaan. Uh, in die tijd zijn groepen, hele groepen ruimtevaders uh, boven geweest. Uh, ploegen van drie, vier mensen tegelijkertijd. Zelfs zes is één keer geweest. Het begin van het Soyuz-programma ging niet meteen van het leien dakje. Het, het flitsende begin wat uh, de sovjet ruimtevaart uh, kenmerkte met uh, de Sojus'en die voor die tijd gelanceerd werden. Uh, de Sojus is het uh, ruimteschip dat gebruikt wordt door de Russen om ruimtevaarders naar het station te brengen. En ook weer terug natuurlijk. Uh, in het begin ging dat uh, fantastisch. Uh, nummer 1 tot en met 10, dat liep uh, van het leie dakje. De, de Russen hadden geen enkel probleem. Drie maanden nadat het ruimtestation in gebruik was, kwam Soyuz 11. Soyuz 11 was de eerste bemanning die 23 dagen aan boord van het ruimteschip Salyut 1 heeft doorgebracht. In die tijd werden er uh, allerlei experimenten gebruikt, uh, gedaan, gewerkt, uh, gewoond. Alles ging goed. Uh, toen, tot het moment van de terugkeer aanbrak: de terugkeer. ...was op zich ook geen probleem. Alleen bij de landing is er iets fout gegaan. Een van de afsluitingen of afdichtingen van het ruimteschip heeft niet goed gewerkt... ...waardoor er een vacuüm ontstond tijdens de terugkeer. En bij het openen van de luiken door de reddingsgroepen... Uh, ...bleek dat de drie ruimtevaders uh, gestikt waren. Uh, hierdoor heeft... Uh, het uh, project Salyut, enige jaren stilgelegen, wat dus te vergelijken is met uh, de problemen die de Amerikanen nu op dit moment hebben met uh, het Challenger-ongeluk. Uh, in die jaren zijn dus, net zoals dus, de Amerikanen met de shuttle doen, veranderingen, verbeteringen, alles doorgevoerd. Pas in 1974 wordt opnieuw een bemand ruimtestation van het Type Salyut gelanceerd. Voor de eerste keer wordt dus nu uh, een bemanning daarheen gestuurd en de tijden die zijn alweer een heel stuk langer. Het uh, ruimteschip Soyuz werkt volledig naar behoren en eigenlijk sinds 1974 werkt het Salyut-programma volledig naar behoren. Uh, in totaal zijn er van het type Salyut zeven. ...ruimste stations gelanceerd in de afgelopen 18 jaar. En de opvolger van de Salyut is het station Mir geworden... ...wat op dit moment zijn rondjes boven onze hoofden draait. Uh, de ruimteschepen van het type Soyuz zijn er in totaal 40 van geweest in de afgelopen 18 jaar. Uh, die met verschillende bemanningen aan- en afvoer uh, verschillende dagen... In aan boord van verschillende ruimteschepen hebben gezeten. Het is dus niet zo dat in die afgelopen 18 jaar de Salyut 1 en de Salyut 7 exact hetzelfde zijn geweest. Ook de Soyuz die dus al die 18 jaar gevlogen hebben en die zelfs nu nog vliegen naar Mier worden ze ook gebruikt, zijn nooit hetzelfde geweest. In de Sovjet-Unie is het heel gewoon dat de. De technicus aan boord van de ruimteschepen uh, ook werkt in een constructiebureau. Zodra die jongens terugkomen, of dames, er zijn ook enige dames de lucht in gegaan, worden dus de op- en aanmerkingen die ze hebben over het leven en werken aan boord van zo'n ruimtestation of zo'n ruimteschip, die worden dus uh, ten gehore gebracht en die, als de veranderingen kunnen zijn, worden die ook uitgevoerd. Uh, mijzelf is ooit eens verteld dat dus het ruimteschip alleen aan de buitenkant nog identiek is aan hetgene wat twintig jaar geleden voor de eerste keer vloog maar dat de binnenkant dus volledig vernieuwd en veranderd is uh, de bemanning in het begin bestond dus hoofdzakelijk uit, uit, uit Russen, uit wetenschappers, uit militairen, uit technici uh, pas in de latere jaren dus de richting 68, nee, 78 zelfs, richting 78, zijn dus uh, ook de rest van de socialistische staten erbij gekomen. Uh, er was reeds sinds uh, begin 1970, was er reeds een grote samenwerking op het gebied van onbemande satellieten, uh, apparaatjes die dus bij de Russen mogen, mochten meevliegen, maar... Sinds 1978 werd er ook met de regelmaat van de klok, werden er dus ook ruimtevaders van de verschillende socialistische landen opgeleid en mochten hun rondjes met Russische collega's doen. Dit was voor de Oost-Europese landen bijzonder uh, interessant, daar zij dus op die manier hun kans kregen om uh, hun eigen experimenten uit te voeren. Uh, het belangrijkste bij de meeste van dit soort landen was dus altijd uh, remote sensing, of zoals dat dan in het Nederlands heet aardonderzoek. Uh, vooral bijvoorbeeld, Vietnam heeft daar enorm veel gebruik van gemaakt, omdat ze op die manier dus hun land veel beter konden bekijken van bovenaf, waar dus de bomkraters, de rotzooi, de weet ik veel wat. Uh, ik bedoel, Vietnam had op zich qua technische experimenten weinig know-how, maar op dit gebied was dat bijzonder interessant voor hen. Минутная готовность. 16-2 прием. Антей, понял. Антей, понял твой знак. Понял. Антей, ключ на дренаж. Вас понял, вас понял. Мы затянулись. Антей, пуск. Как понял? Понял, пуск. Ты поспокойнее, поспокойнее. Режешь. К моменту старта. Все готово. АТЕ, Антей, Д-16, 2. Зашла, матч-то. Высоли, высоли, самочистые экипажа, отличная. 6, 6, 2, вышали, вышали. 6, -экипажи 9, экипажи 6, 6, 6 5, 4, 4, 3, 3 2, 2, 1. 1. Пошел. Так, нормально. На борту перегрузки все нормально, а сейчас перегрузки мы включим растут. космическое поливение. Космонавты нормально. докладывают о том, что перегрузки Твою. растут. поторожу, отработка идет нормально. Андрей, Я-16-270, полет нормальный. Вас поняли, вас поняли. Чувствую себя да, отлично. Uh, het leven aan boord van zo'n ruimtestation is in principe te vergelijken met uh, het leven op aarde. Het is ook slapen, eten, werken. in welke volgorde dan ook. Alleen ze hebben dus een bijzonder streng regime. want op aarde zitten dus mensen die dus, uh, al die dingen moeten begeleiden. En een van de belangrijkste dingen aan boord van de ruimteschip... ...is de beweging die de ruimtevaarders moeten hebben. Dus het sportgebeuren. Omdat dus bewezen is dat na verloop van een behoorlijke periode... ...de ruimtevaarders moeilijkheden hadden bij de terugkeer op Aarde. Er zijn dus gevallen bekend dat... Uh, de Russen dus na zo, het was ongeveer 90 dagen niet meer in staat waren om zelf uit de cabine te klimmen. Omdat ze uh, door dus, uh, het, het, het verschil in, in druk uh, en de, de gewenning die ze dus in die 90 dagen hadden aan de gewichtloosheid... niet meer in staat waren om hun eigen lichaamsgewicht uh, te kunnen dragen. Uh, op dit moment moeten de ruimtevaders gemiddeld 2 tot 3 uur per dag... ...aan sport doen. En van de tien uur die normaal hun werkdag is... ...is dat dus een, een redelijke hoop. Uh, deze uren worden zelfs nog opgevoerd... ...op het moment dat de ruimtevaders... ...terug moeten komen. Dus een week of tien dagen van tevoren... ...wordt dit nog opgevoerd naar vier tot vijf uur zelfs. Omdat dus uh, op dat moment het natuurlijk helemaal belangrijk is. De rest van de tijd gebeurt dus... ...wordt volgemaakt met experimenten... Uh, dit zijn verschillende soorten experimenten. De hoofdzaken bestaan uit astronomisch onderzoek, uh, biologisch onderzoek, uh, werkstofbereiding, uh, kristallen legeringen. En medisch onderzoek wat meestal op zichzelf slaat. Uh, de ruimtevaders controleren namelijk zichzelf steeds op bloeddruk, uh, hart- en, en vaatziekten, dat soort grapjes. Uh, het eten aan boord Dat gebeurt op dezelfde manier tegenwoordig als wij op aarde eten. Het enige nadeel is, nou eigenlijk is het wel een voordeel want je kan nooit kruimelen uh, de kruimels blijven maar op de grond zweven dus dan kan je gewoon achteraan uh, zweven en ze weer opvangen dus ze eten met uh, vork, lepel, mes, uh, net zoals wij, alleen de tafel is magnetisch het bord en de lepels en de vorken blijven daar dus aan zitten en zij kunnen met behulp van Water, wat in, in, in een soort. Uh, ja, hoe noem je dat? Een, een doucheslang zit. Kunnen ze dus uh, warm en koud water toevoegen aan hun producten, die in gevriesdroog, uh, ja, gevriesdroogde toestand naar boven zijn gebracht. En kunnen ze dus. Koude thee of warme thee of koude soep of hete thee. Na de kunnen ze dat zelf maken. Uh, voor de rest is uh, wat ik dus daarnet zei over dat uh, de ruimtevaarders als ze terugkomen. Hun waarnemingen altijd uh, naar geluisterd wordt en verbeteringen aangebracht worden. Op dit moment is in het ruimtestationier. zelfs twee cabines zijn daar. Waar de ruimtevaarders zichzelf kunnen terugtrekken als het nodig mocht zijn. Uh, ze hebben dan de beschikking over een... ...een eigen cabine... ...waar hun slaapzak hangt... ...waar hun eigen geluidsapparatuur is... Uh, ...waar ze een, een patrijspoort hebben... ...waar ze voor mij de hele dag door naar buiten kunnen kijken... ...als ze toevallig een beetje down zijn... ...want 236 dagen in de ruimte verblijven... ...is natuurlijk geen... Uh, ...polenschil. Bij de... ...internationale bemanningen... laten we het zo maar noemen, al die socialistische landen... ...daar was het op een gegeven moment de gewoonte... ...dat... Uh, het land wat op visite kwam nam een nationale maaltijd mee naar boven. En die nationale maaltijd die werd dus uh, echt in, in pannetjes werd die gewoon meegenomen. En zoals het dus in het begin ging met uh, Jury Gagarin en Teres Kowa, de allereerste vrouw in de ruimte, die dus uit... Uh, een soort tampasta-achtige pasta naar binnen moesten krijgen. Die tijd is al lang voorbij. Op het ogenblik hebben ze een menu van globaal 10 dagen, wat iedere 10 dagen gewoon wisselt. Подробно. Вот справа от меня находится бортинженер Волков Владислав Николаевич. Он сейчас кратенько о себе расскажет сам. Товарищи, друзья, я не буду задерживать ваше внимание и не буду рассказывать вам о том, какие обязанности бортинженера на борту. Могу добавить вот что. Что у нас на борту борт инженер выполняет большой и очень объем навигационных измерений производит измерение параметров орбиты подсчёт её высоты периода времени существования то есть скучать не приходится работать, видимо, придётся очень много а сейчас я покажу вам инженера-исследователя Жарбатко Виктор Васильевич Дорогие товарищи! В мои обязанности входит проведение научных исследований и технических экспериментов, контроль за работой навесионного оборудования корабля, управление системами жизнеобеспечения и радиосвязи, а также осуществление связи между кораблями и с землей. То, что вы видите и слышите, это также входит в мои обязанности. Een van de dingen die dus ook normaal is in het uh, ruimtevaartgebeuren is naar de wc gaan. Ook in de ruimte gebeurt dat op dezelfde manier als dat wij dat doen. Het enige is dat je een soort autogordels hebt. Omdat je dus uh, nou ja, de, actie, de wet actie is, reactie ook van toepassing is op dit soort gebeurtenissen. En voor de rest, voor de urine heeft iedereen zijn eigen... Uh, trechtertje waar dus uh, dat in gedaan wordt. Uh, het is op dit moment zelfs ook mogelijk om aan boord van het ruimteschip uh, Mir en Salyut uh, te douchen. Uh, het is niet zo dat je dat iedere dag kan doen, want het water moet wel vanaf de aarde komen, maar eens in de week was het dus normaal ritueel dat de ruimtevaarders onder de douche gingen. Nu moet je je dus niet voorstellen dat hetzelfde werkt als bij ons. Wij gaan onder de straal staan en die komt op ons neer. In de ruimte is het zo dat er water rondzweeft in een plastic ruimte. Het is een ruimte die omgeven is met plastic, een grote ritsluiting zit erin. En daar bewegen, met zo'nzelfde douchekop als wij kennen, komen dus allerlei druppeltjes, maar die vallen niet, die blijven rondzweven. En daar probeer je dus uh, tussendoor te lopen. En dan, met een soort washandje wordt dat dan allemaal over je huid gesmeerd. En daar zit aan de onderkant een stofzuiger die de hele zaak weer opslurpt. Uh, dit komt allemaal in een soort uh, septic tank terecht. En... Dat wordt op een gegeven moment weer uh, geregenereerd. En wordt weer opnieuw gebruikt als douchewater. Als water. Bedoel, het is in principe mogelijk om het water te drinken. Alleen er is geen enkele ruimtevader die dat nog over zijn hart kan verkrijgen. Dus op dit moment wordt het water wat geregenereerd wordt uh, alleen gebruikt voor koeling. Voor uh, water, voor douchen, wassen en dat soort dingen. Uh, ook... Uh, is het mogelijk dat de ruimtevaarders tegenwoordig uh, direct contact met de aarde hebben. Ja, ja. Enige jaren geleden was het nog slechts mogelijk dat de aarde contact had met de ruimtevaarders. Maar nu is het al mogelijk dat ze hebben dus een video, ze hebben een twee... Uh, kan een tweedelig tv-systeem. Zowel van de aarde naar de ruimte als van de ruimte naar de aarde toe. Waardoor het dus mogelijk is om met vrouwen en kinderen of vrienden en kennissen en zelfs hele schaaktoernooien hebben ze op touw gezet om uh, iedere keer uh, als ze langskwamen binnen bereik van de, de zender, om dan enige zetten te doen. Verder gebruiken de Russen heel erg veel uh, een soort nou, ze hebben dat gedaan met die internationale bemanningen, maar ook gedurende het jaar dat die ruimtevaarders in de ruimte zitten, uh, krijgen ze vaak van die bezoekers die ook een psychologisch effect hebben. Ik bedoel, het is altijd handig als je halverwege de rit uh, visite krijgt. Uh, die blijven meestal een week, uh, tien dagen. Die doen dan gezamenlijk experimenten. Het ruimstation is er groot genoeg voor, voor al die mensen. En die nemen dan ook meteen de brieven mee. Een boeketje bloemen. Er is zelfs een keer een gitaar meegekomen. Omdat hij het zo leuk vond om op zijn gitaar te spelen. Uh, verder nieuwe videofilms. Uh, omdat dus boeken... Boeken worden ook veel gelezen. Want het is maar een uurige werkdag. Dus er zijn nog tijden genoeg om... Uh, nou, ook bij de de veranderingen die doorgevoerd zijn... In het begin moesten de ruimtevaders... s'nachts, oftewel... er bestaat geen dag en er bestaat geen nacht in de ruimte... omdat iedere 90 minuten is er weer een dag... en iedere 90 minuten is er weer een nacht. Dus het is erg lastig slapen... als je dus plotseling denkt van... god, het is 12 uur, we moeten slapen. Toen werden er dus allemaal... Uh, nou van die speciale blinddoekjes... werden erom omgedaan. Maar tegenwoordig hebben ze dus... Uh, Luikjes wat je in het vliegtuig ook kent. Van dat soort uh, luikjes die ze naar beneden doen. En dan is dat, uh, dat donker. Dus je kan gewoon zelf een nacht creëren. Om te zorgen dat je gaat slapen. Het Russische ruimtevaartprogramma wordt uh, door de langdurige vluchten enorm veel gebruik gemaakt van wetenschappelijke experimenten die aan boord van het ruimtestation worden uitgevoerd. Uh, een van de grote voordelen daarvan is dat het mogelijk is dat de Russen hun ruimtevaarders experimenten meerdere keren laten uitvoeren. Omdat dus ja, in 326 dagen kan je natuurlijk veel meer doen dan in vijf dagen. Uh, het is dus zelfs mogelijk geweest dat uh, de ruimtevaarders, die dus 326 dagen aan boord waren van het uh, ruimtestation Salyut, in, uh, in staat waren om op uh, voor een agrarische firma in de Sovjet-Unie uh, van een bepaald gebied in Siberië in de vierjarige tijden exact dezelfde foto's te maken. Zodat die dus uh, vergeleken konden worden van exact dezelfde hoogte, exact dezelfde bemanning en waardoor dus.. Uh, producten en andere dingen beter op elkaar afgestemd konden worden. Uh, het is dus ook gebleken dat uh, in de, de ruimtevaart in de Sovjet-Unie zichzelf terugverdient naar aanleiding van dit soort experimenten. Uh, vooral het aardonderzoek en de materiaalvervaardiging uh, aan boord van ruimteschepen neemt bij de Sovjet-Unie een grote plaats in. Uh, de, de fabrieksmatige werkzaamheden uh, nemen steeds grotere vormen aan. Uh, de, de eerste apparaatjes, uh, overtjes, uh, kristalsmeltingen, uh, dat soort uh, apparaatjes... ...waren allemaal op handbediening en zeer eenvoudig van aard. Op dit moment zijn het allemaal al pjom, ge, nee, computergestuurde uh, experimenten en apparaten die zelfs... Autonoom kunnen werken. Er is zelfs een apparaat geweest die kristallen maakte toen er geen ruimtevaders meer aan boord waren. En dat konden ze doen voor een periode van meer dan drie maanden. Ook belangrijk is dat uh, deze apparatuur natuurlijk niet onder de arm mee naar boven genomen wordt. Uh, de Russen hebben hiervoor een speciaal transportruimteschip van het type Progress ontworpen. Uh, de Progress en de Soyuz, de Soyuz het. Ruimteschip voor de bemanning uh, komt van dezelfde fabriek. Uh, daar zit Weinig echt verschillen. Het, het grootste verschil is dat uh, het, schip, het schip Soyuz, wat voor de bemanning dient, een terugkeermogelijkheid heeft. Het lijkt me handig dat de bemanning over terugkomt. En de Progress dient alleen maar voor het brengen van apparatuur en, en voorraden. En hoeft daarna niet meer terug te komen. Hij wordt daarna, als hij leeg is, volgesteld met allerlei afvalproducten. Zoals lege blikjes, lege vuilnis, volle vuilniszakken en allerlei. Filters en dingen die uh, hun langste tijd gehad hebben. En daarna wordt dat ding op een koers gezet die uh, verbranding in de damkring tot gevolg heeft. Uh, ook van dit ruimteschip uh, Progress zijn reeds uh, meer dan 36 exemplaren de ruimte ingestuurd. Toch toe is er natuurlijk uh, niet alleen maar uh, roze geuren, en manen bij die uh, Russen in de ruimtevaart. Uh, het lijkt er wel een beetje op, maar uh, het is ook zo dat natuurlijk in uh, de geschiedenis uh, heel wat donkere plekken aan te wijzen zijn die dus uh, nog steeds verduidelijking nodig hebben en waar nog steeds ergens een, uh, een sluier of een waas van geheimzinnigheid overheen ligt. Uh, om, een, uh, om te beginnen kunnen we de Stalin-periode nemen. Uh, Stalin uh, heeft uh, verschrikkelijk huisgehouden onder de intelligentia in de Sovjet-Unie. En aangezien uh, ruimtevaartdeskundigen ook tot die groep begonnen, ...verdwenen er heel wat van deze heren achter de tralies. Uh, Enkelen hebben zelfs hun, uh, hun leven te danken aan... Uh, bepaalde, ...doordat de oorlog uh, op het punt stond uit te breken... Uh, aan verschillende vliegtuigconstructeurs die dus vakmensen nodig hadden om de vliegtuigindustrie van de Sovjet-Unie dus op zo'n pijl te brengen dat ze de Duitsers nog een beetje van een repliek konden dienen. Uh, na de oorlog moesten deze mensen dus de slachten te boven komen omdat er dus heel veel kader was achtergebleven in de kampen. Uh, Hieruit bleek dus weer dat in de 60e jaren uh, de, de opvolging in het nauw kwam, omdat de oudjes die dus de kampen overleefd hadden, plotseling binnen enkele jaren allemaal tegelijkertijd de pijp uitgingen. gingen en de opvolging nog niet in staat was, doordat ze nog te jong waren, om de zaak over te nemen. In de 60 jaren hebben we dus ook uh, heel wat uh, problemen gehad met de voortzetting van programma's. Uh, een van de programma's is nog steeds het hete hangijzer van wilden de Russen ook naar de maan. Uh, ik zelf denk dat ze uh, wel naar de maan wilden, maar door de moeilijkheden die ik zojuist heb aangeduid, uh, niet in staat waren om dat op tijd te doen. En doordat de Amerikanen in 69 er al geweest waren, het voor de Russen op dat moment niet meer uh, zinnig was om naar de maan te gaan. Want bij de Amerikanen heeft de maan ook op zich geen echt wetenschappelijk nut gehad. Het is zuiver een prestige kwestie geweest van... Kennedy die voor het eind van de 60e jaren een mens op de maan wilde hebben. En de Russen die hadden dat natuurlijk best leuk gevonden als het een Rus was geweest, maar door de moeilijkheden intern hebben ze dat nooit van elkaar weten te krijgen. Uh, het enige resultaat wat ze gehad hebben is enige ruimtestations van het type zond, die dus als is ze aan een nader detail onderwerpt. En een Goed onderzoek instelt, blijkt dat deze sond satellieten voor 90% identiek waren aan de Soyuz-ruimteschepen, die dus in de bemande ruimtevaartmaten in gebruik werden genomen. Uh, hieruit leiden vele westers. ...deskundigen af dat uh, het Sojus-ruimteschip oorspronkelijk bedoeld was... ...om in de 60e jaren naar de maan te vliegen met enige ruimtevaders... ...en nog steeds gaat het gerucht dat Yuri Gagarin daar een van de belangrijkste mensen in was, zou zijn geweest. Uh, later uh, zijn er nog enige... Of die, die zijn eigenlijk nog steeds. De onduidelijkheden in het Russische rentevaartprogramma bestaan hoofdzakelijk dan in het uh, feit dat foto's niet helemaal meer uh, duidelijk zijn. Er wordt enorm geretoucheerd. Uh, zelfs verschillende foto's kunnen we zelfs van pure vervalsingen spreken. Daar zijn. Uh, Mensen uit verwijderd. Uh, ik zie hier een foto van me. waar uh, een, een, een regenpijp doorgetrokken is. Uh, daar staan dus op de ene foto staan acht mensen. en een halve regenpijp. en op de volgende foto, exact dezelfde foto. maar in een ander boek enige jaren later. staan dus zeven mensen. met een hele regenpijp. Daar is dus gewoon een meneer weggehaald. En zo staan hier nog wat meer voorbeelden die ik zo heb liggen. Uh, de Russen hebben namelijk of zijn namelijk vergeten dat in de loop van de jaren door verschillende co-producties herdrukken ...er dus wel fouten in sluipen... ...dat dus plotseling de originele foto weer op komt duiken. Dus uh, in het begin van de ruimtevaart... ...de 60e jaren, zeventige jaren... ...komt dus de vervalsing in allerlei boeken te staan. De, de, de foto die dus maar uh, voor de helft gepubliceerd is... ...of waar gedeeltes uitgeknipt en geplakt en, en, en overgetekend zijn. En jaren later komt dus plotseling de originele foto boven tafel... ...omdat op dat moment... Uh, ...de geheimplicht of hoe je dat dan ook noemen wil... Uh, ...niet meer uh, helemaal uitgevoerd wordt. En dan krijgen dus mensen die daar dus op letten. Die zeggen plotseling... ...hé, hey, dit is een volledig andere foto. Die zoeken in hun oude boeken... ...en komen plotseling met de vervalsing boven water. Uh, ditzelfde geldt bijvoorbeeld ook voor uh, reservebemanningen. De Russen zijn uh, nog steeds erg geheimzinnig met... ...wie nou waar is een van de belangrijkste dingen daar van de laatste tijd, is dus de bekendmaking van de allereerste groep ruimtevaders, waarvan al uit de 70e jaren bekend is dat die groep uit 20 mensen moest bestaan. In de 70e jaren is dus een boek in de Sovjet-Unie verschenen waar al deze aspirant ruimtevaders met hun voornaam in genoemd zijn. Foto's zijn nooit bekendgemaakt. Totdat in 1985 in de Isvestia in vier artikelen, uh, door een journalist, uh, deze hele groep onder de loep wordt genomen en uit de anonimiteit wordt gehaald. Waar daar verschijnt ook voor de eerste keer een foto, dus in 1985 verschijnt voor de eerste keer een foto, die in 1963 genomen is. En waar die foto al die tijd geweest is, mag je eens weten, maar... In ieder geval op de normale plaats was hij niet. Uh, wij hebben dat natuurlijk... Later maak je dat natuurlijk meer mee met de nieuwe groepen. Uh, deze groep wisten we toevallig van dat hij dus uit twintig mensen bestond. Maar wat is bijvoorbeeld de groep ruimtevaders... die in, nou zeg maar, 78 opgeroepen zijn of uitgeselecteerd zijn? Uh, bestond hij uit tien mensen? Bestond hij uit acht mensen? Dat weet niemand. Pas als een ruimtevader gevlogen heeft... Dan pas weten we dus, wat dan staat er in zijn biografie, dat hij geselecteerd werd in 78 of 79. Dus dan weten we dat er in dat jaar een groep is opgeroepen, maar wat voor mensen, hoeveel? Bij de Amerikanen zien we dat dus juist omgekeerd. Die roepen dus altijd een bepaalde groep op. Daar worden dan altijd statieportretten van gemaakt, van zo'n hele groep. En die zie je dan ooit wel in de loop van de jaren, ooit een keer vliegen. Die Russen werken het andersom, pas na... 25 jaar kom je pas op een groepsfoto van een groep uit 1962. En dat is natuurlijk, uh, ergens is dat natuurlijk schadelijk voor nou, de hobbyist. Die kan zijn uh, archief niet zo goed meer bijvullen. Uh, er raken fouten in. Want er zijn nog steeds mensen die dus daar uh, ook een, een hobby dus op specialiseren. Van wie is wie op welke foto en er zijn mensen die uh, ik ken toevallig een Amerikaan die dus uh, daar echt in gespecialiseerd is en dus ook alles heeft uh, X1 en X2 en Z1 en Z2 en dat zijn allemaal mensen die hij op foto's is tegengekomen waarvan hij niet weet wat voor ruimtevader dat is, uh, of het wel een ruimtevader is, en die probeert dat allemaal uit te pluizen uh, ook van de uh, de internationale bemanningen, de Bulgaren, de Tsjechen zijn wel namen bekend, maar echt foto's in omloop, dat is uh, heel zelden kom je die tegen. En er wordt, ja, want de Russen zeggen gewoon van ja, hij heeft niet gevlogen, dus waarom zouden we dat bekend maken? Uh, misschien dat ze over 25 jaar plots alleen die foto's gewoon uh, in een boek publiceren en dan staat er ergens onder uh, gepubliceerd voor de eerste keer. Ik, ik zelf heb daar uh, niet zoveel problemen mee, maar ik kan me voorstellen dat, dat mensen die daar dus weer hun uh, hobby van maken van ik wil weten wie de reserve was van welke vlucht. Want het is altijd zo, net zoals bij de Amerikanen, dat voor iedere vlucht worden minimaal twee bemanningen getraind. Want dan zal er toch maar één op het laatste moment een verkoudheid oplopen. Dan heeft hij een jaar of twee jaar voor niets voor een vlucht getraind. Plus dat zo'n raket klaar staat en er moet wel iemand omhoog. Er worden altijd minimaal twee ploegen voor een bepaalde missie geselecteerd en die trainen identiek. En de Russen hebben, de laatste tijd gaat het iets beter. Sinds het station Mier vliegt, wordt er worden meer bekendgemaakt. En nu komen we dus ook veel sneller achter dat er uh, wisselingen plaatsvinden, omdat er iemand zijn enkel gebroken heeft, of plotseling iemand ziek is geworden. Uh, zelfs bij de. Zoals bij de Bulgaarse vlucht is er een verandering plaats, heeft er een pla verandering plaatsgevonden. Uh, de Franse vlucht die dus aan het eind van het jaar zal plaatsvinden. Er is op het laatste moment een nieuwe ruimtevader toegevoegd en een andere is verwijderd. De reden weten we nog niet. Ik bedoel, zo zijn de Russen nog niet dat ze dat ook al bekend maken. Maar er verschijnen nu dus wel twee soorten foto's. Eentje nog met de oude bemanning die gekozen is en eentje met een nieuwe bemanning. Maar dat heeft dus weer te maken, omdat er dus internationale vluchten zijn en de mensen uit die landen waar de ruimtevaders door geleverd worden, die willen graag natuurlijk foto's hebben. Dus kan ik me voorstellen dat een half jaar van tevoren al foto's verschijnen en als er dan twee weken van tevoren een verandering plaatsvindt, ja dan kan je die oude foto's niet meer terugnemen. En In de Sovjet-Unie kon dat vroeger dus wel, ik bedoel dat was voor eigen gebruik, die foto's. Die werden gewoon in een uh, apart boek gestopt waar niemand wist uh, waar het boek heen ging. Uh, Ikzelf heb dat uh, natuurlijk ook meegemaakt in de Sovjet-Unie, waar ik dus uh, verschillende keren geweest ben. En ook onderzoek heb gedaan naar uh, dit soort dingen. En bij mij is bijvoorbeeld gebleken dat op het persbureau Novosti, waar ze dus een hele afdeling archief hebben, waar dus allerlei plakboeken liggen met foto's die, ze dus, die je kan bestellen uh, voor persdingen, uh, voor, voor tijdschriften en boeken. En die boeken, die, die kan je dus inkijken en dan kan je foto's in kleur en zwart-wit kan je uitzoeken. Daar staan bestelnummers bij. Maar als je bijvoorbeeld bij Jureka Karin kijkt en als je bij de eerste hond, Laika, kijkt, een raket zal je daar niet vinden. Raketten waren in die tijd. Nou, wat was dat? Dat was... Begin 60e jaren waar de raketten waren raketten nog. Naar foto's zag je er niet van. Jury Garin was uh, volgens boeken die ik hier in mijn archief heb. Met een soort komkommer omhoog geschoten. Dat leek helemaal niet meer op een raket. Op, op dit moment is dat allemaal iets vrijer, iets opener. Uh, op dit moment staat zelfs... Uh, uh, bijvoorbeeld de, de Proton de raket, de, een van de grootste raketten die de Russen hebben, die ze ook commercieel willen slijten die uh, staat op het moment groot in de belangstelling maar ook de eerste foto's van deze raket hebben meer dan 25 jaar geduurd voordat die in de openbaarheid kwamen uh, ja. ik hoop dat uh, met Korbachev en de nieuwe ja. lijn die daar dus plaatsvindt, dat het ook in de ruimtevaartwereld beter gaat, uh, tot nog toe de de signalen zijn er wel dat het uh, nu iets vrijer gaat. Uh, vroeger werden bijvoorbeeld beelden van de lancering nou, minimaal uh, een uur na de lancering pas vertoond op de Russische televisie. Laat staan tegen de tijd dat wij ze kregen, dat was meestal een dag later. Op dit moment, zoals de Boegaarse vlucht die vorige week plaats heeft gevonden, die lancering werd dus direct live ...uitgezonden, zowel in de Sovjet-Unie als in Nederland. En volgens uh, een van de leiders van het Russische ruimtevaartprogramma... ...gaat uh, in het, aan het eind van het jaar als de eerste Russische shuttle de lucht in gaat... ...gaat dat live direct over de hele wereld plaatsvinden. Dus ik ben benieuwd wat dat uh, zou gaan worden. Ik hoop dat het uh, inderdaad zo blijkt te zijn. Zodat wij dus direct op de hoogte kunnen zijn van de vorderingen op dat gebied. Zij 25, ik ben Granit. Ik hoef je goed. We willen dat jullie over wat jullie nu denken in deze minuut. Zodat jullie je wezen en voelen. Трудно сказать сразу, о чем думается в эти последние минуты перед стартом. Очень о многом думается. Вот думается о том, что мне и моему другу Алексею выпало большое счастье вновь находиться на борту космического корабля. О том, что на меня возложена большая и ответственная задача быть не только командиром корабля, но и командиром группы космических кораблей при выполнении этого Ответственного и интересного задания в космосе. О том, что этот полет проходит накануне Великого Праздника 52-й годовщины октября. Большое спасибо, товарищ командир. Мы от души желаем вам, дорогие товарищи, всего самого наилучшего. Я заряд 25, работу с вами кончил. Счастливого полета! Страшно, Принята, ключ на старт. Принято, ключ на старт. Закрепились в креслах. Затянулись ремнями. Скажу, что перенаж. Поняли. Ключ на перенаж. Флак. Принято. пуст. Самочувствие отличное. К старту готово. Поняли. Протяжка два. Поняли. Протяжка два. Uh, ik zelf kreeg de belangstelling voor de ruimtevaart in 1962, toen ik op een een wereldjeugdfestival in Helsinki, Jureka daarin tegenkwam. Ik was zelf 16 jaar en hij was 28. En ik was zo geïmponeerd door uh, een man van die, die daar in de ruimte was geweest... dat ik dacht, van, nou daar moet ik meer van weten. Ik ben dus later boeken gaan lezen, plaatjes gaan verzamelen, enzovoort. enzovoort. Ik ben natuurlijk niet de enige die dat doet. Uh, er zijn in Nederland wat meer mensen die dus zich met de ruimtevaart bezighouden... maar specifiek met ruimtevaart. Uh, ruimtevaart van de Sovjet-Unie zijn er maar vier of vijf in Nederland die dat dus doen. Uh, die vier of vijf mensen hebben dus ook een uh, redelijk goed contact met elkaar. Uh, wisselen veel informatie uit. Uh, gaan ons de beurt uh, richting Sovjet-Unie. Uh, nemen dingen voor elkaar mee. Enzovoort, enzovoort. Dus helpen elkaar om de hobby zo draaglijk mogelijk te maken. Uh, in het buitenland... Vooral in het westen zijn natuurlijk uh, veel meer mensen. Ik denk dat er, waar ik contact mee heb op Russisch ruimtevaartgebied, is uh, globaal zo'n 30 mensen over de westelijke halfrond. Uh, in het oosten ken ik privé uh, veel meer mensen. Dat zijn er een stuk of 50 die dus, uh, zich met ruimtevaart bezighouden. Uh, vooral journalisten en wetenschapsmensen. Uh, wat hobbyisten betreft, in de Sovjet-Unie ken ik daar niet zoveel van. Omdat dat natuurlijk, uh, ja, ik weet niet hoe die hobby zich daar uh, manifesteert. Wat ik wel weet is dat er in een heleboel pionierspalezen en pioniershuizen ruimtevaartafdelingen zijn. Waar ze zich meestal bezighouden met uh, modelbouw en vaak uh, een soort... Uh, ja, ruimtevaarttraining ondergaan. Uh, ze krijgen vaak van de, uh, de opleidingsinstituten van de ruimtevaart, dus krijgen ze overtollige apparatuur, oude, uh, afgekeurde apparatuur, ouderwetse apparatuur, die ze dus uh, kunnen gebruiken om uh, testen te doen met... Uh, met de kinderen en ze dragen dan ook uh, ruimtepakjes. En vaak is een ruimtevader, uh, ja, noem je dat, geschutspatroon of zo van zo'n uh, club. Uh, mijn, grootste, uh, ja, weet je, mijn grootste contact in de Sovjet-Unie op het gebied van de hobby zelf is een uh, in Siberië in Kazachstan. Uh, een heet zo'n figuur. ja. Hè? Een bibliophiel die dus. De, die meer dan duizend boeken over de Sovjet-ruimtevaart in zijn bezit heeft. Uh, hij heeft daar zelfs een mooie catalogus van. In die catalogus staat dus ook dat hij. de grootste in de Sovjet-Unie is. Ik heb deze man één keer ontmoet. het afgelopen jaar. Uh, ik heb hem dus ooit leren kennen. Oftewel, ik ben met hem in contact gekomen via een, uh, een artikel in een Duitse krant uit Kazachstan. Dat zijn de bekende Wolga-Duitsers die dus na de oorlog uh, richting Siberië zijn gegaan. In Kazachstan verscheen dus een echte Duitse krant, die heet Der Freundschaft. En daar stond een artikel over deze man in en ben ik dus een, een brief gaan schrijven naar de de redactie en half jaar later kregen we dus inderdaad uh, berichten en sinds die tijd uh, schrijven we regelmatig en ik stuur hem boeken en hij stuurt mijn boeken en hij voelt mijn verzameling uh, redelijk goed aan en uh, we hebben dus uh, vorig jaar uh, persoonlijk contact gehad en hij moest daarvoor wel naar Moskou komen want in de plek waar hij woont uh, mag ik als toerist uh, niet komen dus ook daar zitten natuurlijk uh, de belemmeringen ik kan dus niet uh, vrijelijk rondlezen om uh, alles maar te bekijken waar ik uh, zin in heb. Uh, in, in de Sovjet-Unie uh, is het natuurlijk uh, de, de lanceerbasis waar de raketten gelanceerd worden, is uh, Bykenoor. Dat is ook in Kazachstan. Uh, zijn we niet voor niets Kazachstan gekozen, want Kazachstan is het, uh, het grootste gebied in de Sovjet-Unie waar dus, uh, het minste aantal mensen wonen. En om een raket te lanceren heb je dat dus juist nodig, omdat uh, de eerste trap, zodra die uitgebrand is, uh, die brandt dus uit op een zo geringe hoogte, dat die uh, nog terugvalt op aarde. En dat is natuurlijk een beetje lastig als dat boven bewoond gebied gebeurt. Uh, die vriend van mij in Kazachstan, omdat hij dus... Daar in de buurt want Ik heb dus pas ontdekt vorig jaar tijdens de persoonlijke ontmoeting... ...dat hij uh, behoort tot uh, een van de bouwers van de uh, Baikonoer. Uh, niet op hoog niveau, maar op zeer laag niveau. Ik bedoel, hij was dus echt een van de midselaars. En vandaar is zijn contact, dat is in de 50e jaren geweest... Is hij in contact met de ruimtevaart gekomen en is hij dus boeken gaan verzamelen? En hij werkt nu als inkoper voor een grote fabriek ergens in, uh, in die stad waar hij woont. Het uh, Celinograad heet dat om precies te zijn. En daar, uh, daarvoor moet hij dus veel reizen om dus uh, inkopen te doen. En het is nog steeds wel een uh, grote bouwfirma. er zijn wat veel op constructiebedrijven en weet ik wat zijn. En hierdoor is het voor hem dus mogelijk om in iedere stad uh, allerlei boekhandels af te schuimen voor ruimtevaartboeken. En tegenwoordig neemt hij ze dus in twee fouten. Dus dat scheelt mij weer een heleboel uitzoeken. Uh, om nog even terug te gaan naar die... Uh, ...westerse specialisten op het gebied van ruimtevaart. Uh, vooral de Amerikanen spannen daarin de kroon. Die noemen zich constant Russisch ruimtevaartspecialist. En publiceren dan de wildste verhalen en de mooiste tekeningen. En als je dan vraagt hoe ze aan die informatie komen... ...dan hebben ze het altijd over... ...classified information... ...en dat bedoelen ze dan zoveel mee... ...zoals van, dat gaat je geen reet aan... Uh, ...ze... ...proberen daar dus dan altijd van te maken... ...van, ja, ik heb uh, vriendjes... ...bij de CIA en... ...ik heb foto's gezien en... ...maar... Ook voor mij is het dus een kleine moeite om een artikel in de Telegraaf te plaatsen... waarin ik schrijf dat de laatste Russische ruimtevlucht voor de helft mislukt is... aangezien er vier ruimtevaders tijdens een wandeling van het ruimteschip wegzweefden, enzovoort, enzovoort. Ik wil laten iedereen maar bewijzen dat het niet zo is. Ik bedoel, ik heb ook classified information zoals dat dan heet. Uh, het nadeel van die, vooral die Amerikanen, is dus dat ze... ...proberen om het Amerikaanse ruimtevaartprogramma te toetsen aan de, aan de Russische. En daar gaan ze hoofdzakelijk uit van... ...wat wij als Amerikanen doen, moeten de Russen dus ook doen. En als de Russen dat dus niet doen, dan is er iets fout. Want dan klopt het niet of het is vast geheim. Uh, als u dus tegen die Amerikanen dus zegt... ...en dat heb ik verschillende keren gedaan tijdens... Uh, onze contacten. We komen elkaar nog wel eens regelmatig op congressen en tentoonstellingen tegen. En je zegt dan dus van, nou, die Russen die hebben helemaal niet zo'n uh, wild programma en dat en dat. En dan blijkt heel gauw dat ze zeggen, ja maar, tuurlijk, ik heb gelijk, maar de Russen hebben nog een geheim programma en daar weet niemand iets van. Ja, op die manier kan je overal natuurlijk een tent aan draaien. Uh, ik denk geloof... Hoofdzakelijk dat het probleem bij die Amerikanen erin zit dat ze dus in dat hele grote Amerika slechts één ambassade van de Sovjet-Unie hebben. En die jongens die moeten dus duizenden kilometers reizen om daar fotootjes te krijgen of met Russen te kunnen praten. Wat staan dat die Amerikanen dus nog eens een keer een reis gaan boeken naar de Sovjet-Unie? Dat is natuurlijk uh, helemaal lastig. Zeker als je dus, wat die jongens wil dus zeggen, contacten hebt met uh, CIA of weet of wat. Nou, dan is het lijkt het me stug dat je even een reisje kan boeken naar, de, naar Moskou om daar ter plaatse boeken te kopen of contacten aan te knopen. Terwijl wij dus in het West-Europa natuurlijk veel beter zitten. Ik bedoel, op dezelfde afstand, of dezelfde grootte als Amerika, hebben wij zeker tien ambassades van de Sovjet-Unie. En met zoveel persbureaus, die dus, persagentschappen die aan de ambassades verbonden zitten. Dus nou ja, veel meer kans om aan, een, aan informatie te komen dan de Amerikanen hebben. En als je rekent dat uh, hier vandaan naar uh, Moskou toe slechts 2800 kilometer is, terwijl dus vanuit Los Angeles naar New York dat je daar met het vliegtuig al dik negen uur over doet, uh, dan is het dus veel beter te begrijpen dat... Uh, ik dus in principe sneller aan informatie kom dan die Amerikanen en uh, mij is dus ook gebleken dat negen uh, van de tien Amerikaanse specialisten de Russische taal niet eens meester zijn. Dus het alleen maar moeten hebben van vertalingen die dus door de NASA worden uitgegeven. Vertalingen van de inderdaad van de halve CIA-zender die dus uh, alle uh, ...uitzendingen van Oost-Europa vertaald en naar de desbetreffende instanties stuurt die daarvan op de hoogte willen zijn... Uh, ...vertalingen van boeken die dus in het Engels uitkomen door de Russen geschreven. Maar echt uh, bronnen. Nee, ik kan me weinig Amerikanen voorstellen die dus uh, dezelfde bronnen gebruiken die ik gebruik. Voor de belangstelling voor ruimtevaart uit de Sovjet-Unie is dus niet alleen in het Nederland en de rest van de, uh, het westelijke halfrond uh, erg groot. Die belangstelling is in de Sovjet-Unie zelf natuurlijk ook heel groot. Uh, het is natuurlijk wel zo dat op dit moment het niet meer zo fanatiek is als in de 60e jaren. Ik kan me de. Uh, Beelden en artikelen nog wel herinneren uit de begin 60e jaren van de eerste groep ruimtevaarders. Waar grote menigtes mensen door de straten liepen met affiches en posters en vlaggen. Uh, het, het leek toen meer op een grote persoonsverheerlijking uh, die ook nog een politiek tintje had. Dan dat het echt ook nog iets met ruimtevaart te maken had. Uh, op dit moment begint ruimtevaart gewoon steeds meer tot uh, de alledaagse bezigheden te horen. Natuurlijk, zodra er een lancering is in de Sovjet-Unie, staan de kranten er nog vol van. Uh, ik kom hier al kranten tegen, zoals de Bulgaarse vlucht van vorige week. Nou, uh, Telegraaf heeft iets gehad, Algemeen Handelsblad heeft iets gehad. Het zijn allemaal... Kleine stukjes, uh, zelfs de waarheid had niet eens een, uh, een stukje erover. Uh, het is wel zo natuurlijk dat we moeten denken dat uh, de ruimtevaart in de Sovjet-Unie op dit moment uh, zo langdurig al bezig is dat. Uh, de generaties die op dit moment uh, daar wonen, uh, het gewoon meemaken als iets wat erbij hoort. Uh, ik bedoel, als jij steeds hoort dat er een, uh, een ruimtevader al 335 uh, dagen uh, boven zit, dan vind je dat volkomen normaal als je daarmee opgroeit. Uh, ik denk ook dat uh, in de toekomst dit... Uh, ...niet zo erg zal veranderen. Ik denk dat dus wel de, de artikelen in de kranten erover zullen blijven bestaan. Uh, dat er natuurlijk foto's zullen verschijnen, dat er boeken zullen blijven verschijnen. Het zal natuurlijk nog wel steeds in de belangstelling blijven. Want uh, vooral in de Sovjet-Unie, waar uh, dus nog heel veel gedaan moet worden... ...waar Siberië nog ontgonnen moet worden, ik denk dat er... Steeds artikelen zullen verschijnen die daar dus op blijven hameren. En ik heb dat in het begin ook al gezegd. Uh, een van de grootste dingen die dus de Russische ruimtevaart dus op dit moment doet... ...is dus aardonderzoek en uh, materiaalvervaardiging. En daarmee kunnen ze zelfs het hele programma al betalen. Zoveel levert dat op uh, voor de staatshuishoudkunde. Uh, ik denk ook dat het, het hele systeem wat dus in de Sovjet-Unie uh, op dit moment plaatsvindt wat uh, ruimtevaart betreft uh, zo opgebouwd is dat er dus uh, voor de toekomst uh, alleen nog maar uh, fabrieksmatig uh, gewerkt gaat worden in laboratoria's in de ruimte en ik moet ik heb van vorige week in een krant in, uh, van april heb ik uh, een stukje gelezen, een Russische krant was dat Izvestia. Dat dus een oproep stond daar op de laatste pagina voor ruimtevaders en dat was mij nog nooit eerder overkomen. Ik, ik wist niet dat er dus meestal haalden ze hun ruimtevaders uit de rangen van uh, piloten en... Andere figuren die dus in de militaire kringen rondrenden. Maar op dit moment worden dus mensen gevraagd met wetenschappelijke kennis uit de instituten en de fabrieken. En ik denk dus dat dit de nieuwe generatie ruimtevaders gaat worden, die dus in de komende tien jaar uh, op dienstreis moeten naar de ruimte en in plaats van in het laboratorium van hun eigen instituut uh, drie maanden dienst doen aan boord van een ruimtestation van het uh, type MIR-2 uh, wat dus in de negentige jaren gelanceerd zal ge gaan worden en waar plaats voor tien uh, tot twintig ruimtevaders zal zijn. Uh, deze ruimtevader zullen ze niet allemaal uit de militaire kringen halen. Ik denk dat alleen de, de stambemanning, die dus dan uh, misschien een jaar boven zal blijven of een half jaar of misschien wel langer, dat dat zal bestaan uit uh, twee of drie uh, piloten. Omdat dat natuurlijk mensen zijn die dus uh, discipline gewend zijn die allerlei noodsituaties die baas kunnen... die jarenlange training op, op jachtvliegtuigen achter de rug hebben... en dus uh, voor een ruimtestation bijzonder geschikt zijn... om daar dus uh, alle knopjes en bedieningspanelen... en voortstuwingsmechanismen in het gaten te houden. Terwijl dus de nieuwe lichting ruimtevaders... die dus nu gezocht wordt... Uh, straks alleen maar moet werken daarboven... En het, station, het ruimtestation Mier is dus ook uitgerust met een, uh, een koppelingskraag waar vier andere ruimteschepen dus aan kunnen koppelen. En die vier uh, ruimteschepen zullen dus in de toekomst bestaan uit uh, modulaire vormen. Het zullen dus ruimteschepen staan die dus onbemand omhoog gestuurd worden waar allerlei apparatuur aanwezig zal zijn. En al deze modules zullen dus in de onderzoeksferen liggen die op dit moment dus reeds gedaan worden. Dus het zal een, een aardonderzoekmodule worden. Het zal een astronomische, nou de astronomische module zit trouwens al aan. Uh, daar bevindt zich trouwens een uh, Nederlandse uh, telescoop aan. Deze module zal er nog jaren aan blijven hangen. Uh, er zal binnenkort een, een medisch laboratorium omhoog gestuurd worden. Er komt misschien ook nog een, een werkstoffenlaboratorium omhoog. En misschien komt er ooit nog eens een keer een, uh, een bemanningseenheid. Want wat ik dus net uitlegde... Het stationier heeft dus op dit moment alleen maar plaats voor... ...hooguit vier tot zes personen. En als er dus uh, in de toekomst uh, ploegen van tien komen. zou je toch ergens nog ook nog een bemanningsmodule uh, ergens aan moeten hangen? Uh, aan, in het totaal kunnen we dus aan het Muurruimstation. zes andere ruimteschepen koppelen. Maar als je dus de voor- en de achterkant openhoudt voor bevoorradingsschepen en bemanningsschepen. Dan hou je er dus vier over om inderdaad echte fabrieksachtige modules te plaatsen. En volgens de schema's die op dit moment in de Sovjet-Unie de ronde doen moet dit allemaal zo rond 1992 volledig in gebruik zijn. En aangezien 1992 ook is uitgeroepen tot het internationale jaar van de ruimtevaart, verwacht ik zelf dus bijzonder veel van 1992.